6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Ongeloof en woede na rellen in haren. Flinke compromissen in regeerakkoord verwacht PvdA-leider Samson. En Marianne Vos, wereldkampioen op de weg. Het weer vanavond en vannacht blijft het in het hele land droog. Morgen overdag is er veel sluibewolking. In de ochtend laat de zon zich even zien, maar in de middag neemt de bewolking toe... en volgt in de avond en nacht regen. Het wordt een graad of 16... Zo meteen het nieuws over Hagen, maar we gaan eerst nog even naar de huldiging van Marianne Vos in Valkenburg-Giolippens. Horen net de laatste tonen van het Wilhelmus voor Marianne Vos. En dat klinkt nu het applaus daar van dat duizendkoppige publiek op Medal Plaza. Ja, het is allemaal internationaal. Het is een wereldkampioenschap. Maar hier in Valkenburg, Bergen te Blijf, moet je eigenlijk beter zeggen. staat Marianne Vos op het hoogste treetje van het podium. In de Regenboogtrui. De tweede keer in de carrière dat ze de wereldtitel pakt op de weg bij de elite vrouwen, bij de grote vrouwen. Naast haar staat een Australische Rachel Nalen op de tweede plek. En daarnaast weer, aan de andere kant naast Marianne Vos... Elisa Longo Borghini de bronzen medaillewinnares van dit kampioenschap. Marianne Vos dus wereldkampioen nadat ze dit jaar ook al in Londen de olympische titel pakte. Wat een overmacht van uh, die Nederlandse vrouw die nog zo jong is eigenlijk. Die nog zo'n lange carrière voor de boeg heeft. Daar staat ze, in de regenboogtrui met de medaille. Ze kijkt een beetje onwennig om zich heen. Ze beseft het misschien allemaal nog niet. Voor de tweede keer in de carrière wereldkampioen Marianne Vos. Prachtig seizoen van Marianne Vos, dankjewel. Gio Lippens. Ja, dan Haren. 500 ingezette agenten, 34 arrestaties, 29 gewonden. Waar het Groningse dorp Haren zo bang voor was. Gebeurde gisteravond. Het verjaardagsfeestje van een 16-jarig meisje werd geen feest, maar liep volledig uit de hand. is vanochtend wakker geworden na een dramatische avond en nacht. Hoezo kunnen het er zoveel zijn? We kunnen toch niet zoveel mensen zo gek zijn. Uiteindelijk heeft de politie gisteravond 500 collega's ingezet voor het feestje in Haar. Hekken de lucht in. Vier vuurwerk. Je zou er maar staan met jij mee Dat dit ons op deze manier zou overkomen had ik in het slechtste geval zelfs nog niet verwacht. Er werd met hekken, kwaarbanden, stoeptegels, fietsen, naar de politie gekomen. Volstrekt uh, onacceptabel. Dat kan en mag niet uh, getolereerd worden. In Haren komen ze bij van de schrik... en ruimen ze op naar de rellen van gisteravond en vannacht. En nu vraagt iedereen zich af... hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Danny Meekits, internet- en sociaal-media-kenner. Goedenavond. Goedenavond, Mark. Het begon met de uitnodiging voor een verjaardag op Facebook... en het eindigde in rellen. Is dit ja. nou de macht van de social media? Nou ja, kijk In zekere zin wel, hè? Uh, hoewel de duiding daarbij in mijn ogen verkeerd plaatsvindt. Het is natuurlijk waar dat het nieuwsfeit in het begin was dat er een uh, evenement was georganiseerd door een meisje uit Haren. En dat ze, zoals zoveel jongeren doen, haar vrienden hadden uitgenodigd via Facebook. En daarbij was vergeten aan te geven dat het een privéfeest was. En dat het dus niet de bedoeling was dat er heel veel mensen op af zouden komen. Maar goed, zoals wel vaker gebeurt op Facebook, zie je uh, in zo'n situatie bij een openbaar evenement gebeuren... dat er heel veel mensen gaan zeggen, ja, ik ben aanwezig... De begrafenis van Michael Jackson had op die manier bijvoorbeeld miljoenen aanwezigen. Nou, die waren er niet echt, maar die hadden wel op Facebook aangeklikt. Ik zal erbij zijn. Dus dat ja, zegt niet meteen alles eigenlijk, zeg je daarmee? Nee, nee, dat zegt inderdaad niet meteen alles. En kijk, En wat daarna heeft gebeurd kun je volgens mij onderverdelen in twee, twee hoofdstukken. Het allereerste is natuurlijk dat de gemeente, met name de burgemeester in mijn beleving, verkeerd heeft gereageerd... Op de mogelijkheid dat er wel eens heel veel mensen op af zouden komen. Neem bijvoorbeeld het weghalen van de straatnaamborden. Ik ken geen enkele tiener die straatnaamborden gebruikt om zichzelf te oriënteren. Daar hebben ze allemaal smartphones ja, voor. Ja, die app voor, dan. ja. Precies. En het gevolg was dus dat er heel veel materiaal was voor media, voor journalisten... Eh, om eh, ja, nieuwsberichten eh, te produceren over wat er al dan niet zou kunnen gaan gebeuren. En ik denk dat een combinatie van het geheel... inclusief ook de onduidelijkheid vanuit de burgemeester, vanuit de gemeente... van zijn mensen nou wel welkom en wordt er iets georganiseerd zoals een voetbalveld... Of niet, maar dan moet je een noodverordening ook inzetten, een samenscholingsverbod uitroepen en mensen vanaf moment 1, wat ook niet gebeurde, gewoon oppakken. Nou ja, en wat we zagen was dat het eigenlijk totaal onduidelijk was: gaat er nou wel of niet iets gebeuren? En mensen die in een vroeg stadium daar al aanwezig waren, die werden gewoon door de politie, ja, die, die mochten hun gang gaan. Dus het is mij volkomen onduidelijk wat de gemeente en de burgemeester naar willen bereiken gisteren. Toch, uh, vorig jaar waren er rellen in, in Londen. Hè? Uh, toen was er wel echt een oproep, ook op Facebook... om uh, te gaan, uh, ja, rellen te gaan organiseren, om ja. er naartoe te gaan. Weet je ja. of dat nu hier ook is gebeurd? Nou, kijk, dat is het grote verschil tussen Londen en Haren, zou ik maar even willen zeggen. In Londen was echt opgeroepen, tot rellen, laten we uh, met z'n allen eens even goed laten zien wat wij vinden van de situatie. Terwijl wat gisteravond gebeurde, het Facebook-event was al verwijderd van Facebook. En die uh, jongetjes en meisjes die daar waren hebben het echt niet met pen in hun agenda gezet als ze er al een hebben. Dus wat gisteravond gebeurd is, het was en geen feest en Facebook had er weinig mee te maken. Dus in die zin zou je die twee dingen denk ik met elkaar uh, nou, niet kunnen vergelijken. En een ander belangrijk detail is dat destijds in Londen langere tijd wel nog gsm-bereik was waardoor aanwezigen daar met elkaar via WhatsApp, via Ping... digitaal contact konden hebben. En gisteravond in Haren lag toch zeker het grootste deel... van het internetnetwerk, het mobiele internetnetwerk, plat. En dat dus is een verschil dat daar... in, in Londen eh, kon dat... omdat het waarschijnlijk in de grote stad was. En hier lukte ja. dat niet. En niet dat de overheid ingreep. Maar het viel gewoon uit. Voor zover bekend was er een normale overbelasting. Haren is niet zo'n hele grote gemeente. Dus je ziet dat de mobiele telecommunicatieapparatuur daar niet ingericht is op grote groepen mensen. Dat zijn denk ik toch wel de grootste verschillen tussen Londen en Haren. Gelukkig bij een ongeluk in dat geval in ieder geval. Danny Meijer, ja. internet- en social media-kenner. Dank u wel. Graag gedaan. Vluchtelingen die in 2007 te horen kregen dat ze in Nederland mogen blijven via een generaal pardon... hebben grote moeite om het Nederlanderschap te verkrijgen. Blijkt de cijfers van de NOS die het zijn opgevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van de asielzoekers die in 2007 een verblijfsvergunning kregen... heeft nog geen 7% nu een Nederlands paspoort. Het heeft te maken met de hoge eisen die worden gesteld bij de aanvraag. Zo moeten geboorte- en huwelijksactes uit het land van herkomst worden getoond. Deze groep kan vaak niet terug omdat het te gevaarlijk is... Verschillende gemeenten hebben aan de bel getrokken over de hoge eisen... en de onzekerheid die dat met zich meebrengt voor de aanvragers. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De leden van de PvdA geven partijleider Diederik Samsom... alle ruimte voor de coalitieonderhandelingen met de VVD. Dat bleek vanmiddag op de PvdA-ledenraad in Utrecht. Verslag even Wilco Boom, jij was erbij. Kan Samson dus zijn gang gaan? Ja, hij heeft eigenlijk onbeperkt mandaat gekregen en dat is ook niet zo heel gek, want de Partij van de Arbeid heeft onder leiding van Diederik Samsom voor het eerst sinds 2003 weer eens verkiezingen gewonnen en regeringsdeelname is ook nog eens heel dichtbij. Het is nog maar negen maanden geleden toen de SP voor het eerst in de peilingen, de Partij voor de Arbeid, eh, voorbij ging, toen nog onder leiding van Cohen. En dit, toen heerste er een gevoel van malaise en pessimisme in de Partij van de Arbeid. Ja, en die sfeer is totaal omgeslagen eh, sinds eh, Samsom aan het eh, roer staat en daardoor heeft onbeperkt krediet. Dat wil overigens ook weer niet zeggen dat iedereen nou staat te juichen in de PvdA... ...bij die uh, aanstaande coalitiesamenwerking met de VVD. Maar ze beschouwen het wel als onvermijdelijk. Luister maar. Voor mij had het dus op een gegeven moment een uh, progressief uh, geheel kunnen worden. Beetje links, hè? En, uh, maar ja, de uitslag. Hè? Daar zitten we allemaal mee te zweten met die uitslag. Het is aan alle tweede kanten uh, water bij de wijn doen... En we hopen dat ze ons uh, genoeg uithaalt waar wij achter kunnen staan. Verwachten we dat er nog veel leden zullen zijn die tegen de partijtop zeggen van uh, nee, we moeten toch over links? Tot mijn verbazing hoor ik die geluiden absoluut niet. Ja, echt tot mijn verbazing, ja. Omwille van landsbelang kan ik me goed voorstellen dat wij even door de pijn één uh, samen met de VVD iets kunnen doen. Maar nee, ik ben niet blij mee. Hopelijk. Als het lukt, vvd P van de A, dat er een beetje evenwicht in komt. dan moet bezuinigd worden, maar graag sociaal. vvd P van de A, zonder een breed draagvlak in de Tweede Kamer. ik denk dat dat wel lastig was. Het zijn twee harde noten die gekraakt moeten worden. Hele harde noten. <laughs> Links en de rechtse noten, ja. <laughs> ja. Wilco, als je dit hoort, veel steun voor de koers van Samson dus. Heeft hij er nog iets voor moeten doen? Nou, eigenlijk helemaal niet. Het was een gelopen race. Het was van tevoren duidelijk dat er geen verzet was... tegen die koers om met de VVD samen te gaan, vallen, samen te gaan werken. Ja, en opvallend is wel dat Samson nog de belofte deed... dat de Partij van de Arbeid niet gaat regeren... als er een regeerakkoord komt dat niet sociaal genoeg is. Ik vertrouw op onszelf dat wij die sociale koers diep in onze genen hebben zitten... en altijd in een kabinet weten te krijgen. Anders doen we er niet aan mee. Dus. Als je vertrouwt op je eigen kracht, moet je op die manier ook verder doorgaan. Ja, niet kosten wat het kost regeren, dus zei Samson. Maar wel de bereidheid om compromissen te, te, te sluiten. Want, eh, en alle wensen binnenhalen, alle wensen van de Partij van de Arbeid binnenhalen. Dat is in, in die coalitieonderhandeling, in die formatie onmogelijk waarschuwde hij de leden. In Nederland zijn garanties op specifieke maatregelen vooraf niet te geven. Omdat wij een coalitieland zijn, waarin compromissen gesloten moeten worden. Maar...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 Ja, geen garanties dus, zei Diederik Samson. Wel compromissen, die zijn onvermijdelijk. Ja, en voor die koers in de formatie kreeg de partijleider van de PvdA hier in Utrecht een staande ovatie. En wat je hier verder in de PvdA overhoort is dat die formatie wel eens keer heel erg snel zou kunnen gaan. Om Nederland snel. Ja, of dat lukt moeten we natuurlijk afwachten. Maar het is in elk geval de intentie, zowel bij de Partij van de Arbeid als bij de VVD. Wilco, Wilco Boom, dank je wel. Koningin Beatrix heeft in Amsterdam het vernieuwde stedelijk museum geopend. Het was sinds 2004 dicht voor een grootscheepse verbouwing en vernieuwing. Het openingsprogramma is alleen voor genodigden... en vanaf morgen is het stedelijk dan weer open voor het publiek. En veel meer over die opening in het programma Opium... straks om 7 uur op deze zender, Radio 1. Sport. Het is er gelukt. Wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene op de weg geworden. Tijdens de beklimming van de Kouwberg reed ze op ruim twee kilometer van de finish weg bij haar medevluchters. Vos kwam solo over de finish in Valkenburg en dat was het gedroomde scenario. Zo geweldig hoor, die laatste keer de Kouwberg, die doet dan wel zoveel pijn. Maar, uh, ik wilde zo graag aanvallen en ik voelde me echt goed. Uh, ja, als, als je dan uh, zo'n ploegmaat bij hebt, allemaal van de brekken die echt geweldig het werk doet...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 Een geweldig seizoen. En uh, ja, die Olympische titel natuurlijk, dat was eigenlijk het hoogtepunt. Ja, de carrière moet je dan zeggen, want hoger dan Olympisch goud kun je niet reiken. Maar als je dan uh, deze finale weer zag... en de manier ook waarop Marianne Vos het afgemaakt heeft, gewoon wachten... Tot euh, nou ja, twee rondjes voor het einde. En dan in de beklimming van de Kouwberg. In één streep vanuit het uh, peloton naar die kopgroep rijden. Waarin Anna van der Brecht, echt onthoud die naam hoor. Want dat wordt er eentje voor de toekomst. Ongelooflijk veel werk heeft gedaan. Gewoon naar die kopgroep toe rijden. En dan gewoon met die twee Nederlandse meiden het werk uh, heel goed afmaken. Ja, dat, dat overklast misschien wel nog uh, die prestatie in New York. Of in New York, wat zeg ik? In Londen op de Olympische Spelen. Maar ja, het is, het, het is eigenlijk ook appels en peren vergeleken. Laten we daar gewoon niet te veel uh, over zeggen. Dit is een, een overwinning. Het heeft natuurlijk ook te maken met het verleden. Vijf keer tweede op een wereldkampioenschap. Zoiets neem je mee, dat denk je aan als je bezig bent in zo'n uh, toernooi. Maar zij uh, is, is ja, rustig. Ze maakt het heel erg cool af. En de manier waarop oppermachtig. Zo kwam ze over de streep. Gio Lippens vanuit Valkenburg. Nederlandse Dammers hebben zilver en brons overgehouden aan de Europese kampioenschappen in Emmen. Nina Hoekman eindigde bij de vrouwen als tweede en Pim Meurs die werd derde bij de mannen. Al had hij na negen partijen evenveel punten als de Russische winnaar Alexei Tchishov. Die had zijn twaalf punten echter tegen sterke tegenstanders behaald. Verkeersinformatie. Bij de AWB Den Haag, Dennis Mooi. Goedenavond, Mark. Er zijn nog een aantal snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Die duren tot maandagochtend vroeg. Onder andere de A13 en de A29 richting Rotterdam. Maar ook de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De files, dat zijn er maar twee. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat voor knooppunt Hoevenlaken 3 kilometer. En de A58 vanuit Breda naar Tilburg die is ook het hele weekend dicht bij Gilzen. En daarom staat er tussen Bavo en Gilzen 4 kilometer. Dankjewel Dennis. De hoofdpunten van het nieuws nog een keer. Ongeloof en woede na de rellen in het Groningse dorp Haren. Flinke compromissen in regierakkoord verwacht Samson van de PvdA. En het is er gelukt. Wielrenster Marianne Vos is wereldkampioen op de weg.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, ja. Henk van Middelaar en Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Leugens en religie, daar gaan we het vandaag over hebben. Over religie, omdat er net een boek is uitgekomen... van neurowetenschapper Michiel van Elk... over hoe de hang naar religie als het ware van nature... ingebouwd zit in de mens. Met hem praten we straks over zijn onderzoek... en over zijn eigen ervaringen met het geloof. Zijn ouders namen hem als kind mee naar de Pinkstergemeente. En we hebben live muziek van Charles Delamarre. Maar eerst praten we over liegen en vertrouwen... met sociaal psycholoog Kees van der Bos... en fraude-expert Pieter Ijs. Aanleiding is de actie van zorgverzekeraar Menses... die zijn klanten korting aanbiedt als ze gezond leven. Hoe gezond ze leven, mogen ze zelf aangeven. Menses controleert de antwoorden niet, maar gaat uit van. Goed vertrouwen, dat klinkt heel nobel. Maar is het ook verstandig, Pieter Iijfs? Afgaan op vertrouwen is in de huidige wereldbeeld... niet helemaal voor de hand liggend. Steeds vaker blijkt dat mensen zelfs behoefte hebben... aan een mate van controle om zich binnen... Uh, bepaalde perken te bewegen. Dat is je ervaring met, uh, met, uh, met fraude bij bedrijven? Uh, bij is... bedrijven uh, wordt uh, verlangd dat er duidelijkheid bestaat... Uh, dat er uh, helderheid is over uh, het beleid bij uh, misdragingen... en dat er ook uh, daadwerkelijk wordt gecontroleerd. Maar en Dan blijken mensen daar veel beter in te functioneren. Dat klinkt een beetje als... Uh, ja, god, als we me niet controleren, dan kan ik er niks aan doen... dan uh, uh, ga ik, uh, ga ik uh, jatten, ga ik me niet gedragen, uh, noem maar op. De praktijk wijst uit dat dat vaak wel uh, aan de orde is. Terwijl ik het zo aardig vind ja. van mensen dat ze ons willen vertrouwen. Ik zou zelf denken, dat ga ik ook maar niet liegen. Kees van der Bos, hoe werkt dat? Je bent sociaal psycholoog. Ja, ik ben sociaal psycholoog. Ja, ik denk wel dat het ook vaak wel zo is dat als je mensen de echte verantwoordelijkheid uh, geeft... dat ze zich dan ook wel verantwoordelijk uh, gedragen. Dus misschien niet uh, in uh, arbeidssettings of wanneer ze zich in groepen bevinden. Maar een klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld als je een, een mand fruit als boer langs de weg uh, zet... en zeg hier uh, een, een appel voor 50 uh, eurocent... Ja. Dat mensen dat pakken en dan in, in het uh, blikje wat daarvoor is, ook inderdaad dat het juiste bedrag neerleggen. Uh, ja. uh, dus wat dat betreft, in, in dat soort situaties kan het wel uh, werken. En ik, ik vind het nog wel een. Ik vind het een heel leuk initiatief. En ik vind het een empirische vraag of het wel of niet gaat werken. En je kan het volgens mij ook wel gaan onderzoeken of het werkt. Nou, we hebben contact gehad met mensen. En uh, ze hebben de eerste aanmeldingen binnen. Ik geloof dat het er duizend waren. En uh, ze moeten onder andere. Aangeven of ze bijvoorbeeld zorg hoe heet dat mantelzorg uh, verlenen. Of ze roken. En de hoeveelheid antwoorden daarvan wijkt niet af van wat de statistisch over de hele Nederlandse bevolking uh, bekend ja. is. Dus ja. uh, 9% is ongeveer mantelzorg. Uh, Tussen de 25 en 30% rookt. En dat kwam bij mensen dus ook. Dat zou best wel goed kunnen. En kijk, wat je vaak wel ziet, is dat individuen, als ze die op hun individuele waarden en normen worden aangesproken, dat het vaak wel goed gaat. En juist mensen in groepsverband, bijvoorbeeld in de wetenschap, waar ze echt als groep heel goed willen uh, presteren of in arbeidsorganisaties... dan zie je vaak dat er dan iets heel competitiefs in komt... en dan dat mensen eerder gaan uh, frauderen. Ja, maar als Pieter Eijs ja. zegt... je moet ze juist controleren in bedrijfssettings. Hoe werkt dat daar dan? Waarom dan daar wel? Is dat, dat heeft toch niks met competitie te maken? Ja, wel in de ar arbeidsorganisaties heb je natuurlijk heel vaak competitie... tussen de ene ja, maar en de andere het afdelingen. Gaan tussen een en andere radioprogramma. Nee, maar is het over het stelen van pennen of zo... Nou, maar als... Ja, maar dat zijn van die geleidende schalen. Het begint misschien met een pennetje... maar het, het gaat uiteindelijk naar veel grotere uh, dingen. En dan, uh, wij doen heel veel interview met mensen die er fout in zijn gegaan. En dan hoor je heel vaak... hadden ze maar wat meer gecontroleerd, dan was ik er niet aan begonnen. Het blijft toch een beetje raar, hoor. Dat, ja, dat, uh, dat het een zo, soort zo is van, het. ja, sorry, ik ja, ja. kan er niks aan doen... want ik werd niet gecontroleerd. Ja. Maar wanneer, wanneer noemt u iets diefstal of fraude? Uh, ik denk dat je het zo kan omschrijven... dat als je dat stiekem doet, dat het dan diefstal is. Ga ik openlijk honderd kopietjes maken... Waar iedereen de, waarbij iedereen dat kan zien. Dan kan iemand me erop aanspreken. Maar dan handel ik niet verkeerd... tenzij iemand me erop aanspreekt. Maar doe ik het stiekem ah. op het moment dat er niemand anders is... Ja, dan ben je ja. bewust bezig om uh, dat ja. buitenbeeld te houden. Dus dan is het eigenlijk een beetje de, de, um, uh, uh, wat je er zelf bij voelt eigenlijk. Als, als ik honderd kopietjes ja. sta te maken in alle openheid. Van, nou ja, God, ik heb even een kwartiertje niks te doen. Ik ja, of, mezelf, wordt, uh, of ze zijn allemaal slap. Men durft zo iemand niet aan te spreken. Nou, dan is iedereen dat toch ook, ja. fout. Feitelijk uh, zou je dat uh, kunnen zeggen. We hebben natuurlijk een bepaalde mate van, van uh, waarden en normen. Uh, gek genoeg hebben uh, werkgevers nogal de neiging om hun eigen waarden en normen... Uh, als vanzelfsprekend bij hun eigen medewerkers terug te vinden. En maar daar zitten grote verschillen in. En dan zijn ze als werkgevers zijn ze hevig teleurgesteld dat mensen niet volgens die waarden en normen blijken te functioneren. En dan is het dus noodzakelijk dat je die waarden en normen heel duidelijk in, be, in, in kaart brengt, uitstraalt en bespreekbaar maakt. En dan is het opeens voor mensen wel helder. Gij zult niet stelen. Uh, soms, uh, ik, ik zeg gek, schreef het nog wel eens tegen werkgevers, zet dat in je personeelshandboek. Echt waar? Ja. En dat werkt? die duidelijkheid moet er kennelijk zijn. Het staat geschreven, dus dan, dan is het een regel die we moeten opvolgen. Ja, maar daarnaast komt het in jurisprudentie ook nog wel eens naar voren... dat alle, er zijn uh, uitspraken van rechters waarbij mensen uh, gepakt zijn... omdat ze drie tot vier uur per dag uh, onder werktijd, op internet... allerlei zaken deden, totaal niet werkgerelateerd waren. Die zet op uh, Waarbij de rechters aangaven... Werkgever, U heeft dat niet duidelijk genoeg gecommuniceerd, dat het niet mocht. Dus u heeft geen eh, grond voor ontslag op staande voet gehad. Echt waar? Ja. En daardoor is er nu een behoefte aan internet- en e-mailprotocollen... waarin dat helder wordt gemaakt. En daar wordt dan ook weer een beetje over gemerkt van... nou ja, zeg ik al wel even. Dus, dat ja. kan, iedereen snapt dat toch, maar dat ja. is dus in de praktijk niet zo. En in hoeverre speelt het, misschien weet Kees van de borst daar ook een antwoord op te geven... in hoeverre speelt het een rol als je zelf groot vertrouwen in de leiding hebt? De leiding moet jou vertrouwen, maar jij moet de leiding denk ik ook vertrouwen. Ja, dat, de, in ieder geval zit er een soort uh, voorbeeldgedrag. Dat is wel heel erg belangrijk. Uh, als de leiding zich volgens uh, uh, bepaalde regels gedraagt... is het personeel geneigd om, de, om daarin mee te gaan. Gaan die de fout in, ja, dan is het de drempel om uh, fouten dingen te gaan doen... Is wel heel erg laag geworden. En dan krijg je ook een hele andere organisatiecultuur natuurlijk. En je had deze week ook de commissie Schuit... die een rapport over wetenschappelijke integriteit naar voren bracht. Ja. En die zei terecht, van we moeten jonge mensen duidelijkheid geven... over wat integer en niet integer wetenschappelijk gedrag is. En we moeten ook proberen dat ze dat internaliseren. Bijvoorbeeld door ze hun eten af te laten leggen... dat ze zich zo zullen gedragen. Nou, Ik denk dat je dan ook die duidelijkheid krijgt... waar uh, Pieter Eijs het over uh, heeft. Ja, Want volgens mij is voorbeeldgedrag altijd nog beter dan het... Expliciet op papier zetten. Feitelijk wel. Alleen uh, gek genoeg heb je dat uh, wel op papier nodig op het moment dat het fout gaat. Want dan vraagt een rechter je als werkgever van werkgever: wat heeft u nou precies gecommuniceerd? Ja. Waar die duidelijkheid hoorde te liggen. En heb je dat niet voldoende gedaan, ja, dan heb je een hele, hele zwakke zaak. Maar <coughs> nog even terug naar dat bedrijfsleven. Hè? Um, um, want. Kun je aangeven bij welk soort bedrijven uh, er veel wordt gefraudeerd? Uh, bij bedrijven waar personeel in dienst is. Nou ja, dat is, dus is bijna bij <laughs> ja, alles ja, en, en, en Om een, het een, ook beetje, uit... een, een beetje een idee te geven: en de ja? schade in Nederland door interne diefstallen bedraagt ergens tussen de 5 en de 6 miljard euro per jaar. En er zijn is, dat zijn allemaal technieken, clips, bouw ja, bouwmateriaal? Ja, alles. Uh, iedereen fraudeert binnen zijn eigen mogelijkheden. Dus een, een, een magazijnmedewerker me, die zal met goederen slepen en een boekhouder die gaat met, met de financiën <laughs> aan de Verschrikkelijk. Wat zijn we dan eigenlijk, een, een, een raar soort? Hè? <laughs> ja, ja. Zo, zo, hey Michiel, Michiel van Elk, jij zit hier ook. Je bent voor het andere onderwerp hè, over onze godsdienstige wortels, zal ik maar even zeggen. Maar heb jij, je bent gelovig opgevoed, heb jij je vader wel eens met uh, pennen of uh, papier van de zaak thuis zien komen? Oeh, dat is een persoonlijke vraag. Mijn vader <laughs> luistert misschien mee, maar voor zover ik weet niet. Nee. Dus volgens mij kan religie, daar hadden we het kort voor de uitzending over, ook wel een rol spelen bij fraude. Omdat bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat als je mensen bewust maakt van religie of van, van hun geloof in God, dat ze minder geneigd zijn om te frauderen en zich eerlijker gedragen. Dus daar is wel een verband te leggen ook met het volgende onderwerp van deze uitzending. <laughs> is dat zo? Zijn gelovige mensen minder geneigd tot, tot diefstal? Kees van de Bosch? Nou, die data waar hij het over heeft, die, die zijn er inderdaad. Ja, dat klopt. En dit zijn wel uit uh, Noord-Amerika, als ik me niet vergis. Precies. Dus, uh, maar ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als je mensen aanspreekt op hun normen en waarden... dat zijn niet alleen christelijke normen en waarden, dat wordt nog wel eens uh, gedaan... maar gewoon mensen in het algemeen, dat ze zich inderdaad behoorlijker gaan gedragen. Ja, dat, en ik denk dat dat is, dat is wel maar dat moet nodig in Nederland. dat moet Pieter Iijs kunnen uh, bevestigen. Ja, wordt ja, er in we... Barneveld minder gestolen dan in, in Rotterdam? Mm, nou, zo sterk wil ik het niet zeggen. Ik zie wel duidelijke verschillen eh, tussen Noord- en Zuid-Nederland. Eh, laat ik het anders zeggen. Eh, in bijvoorbeeld een provincie als Friesland... is het veel gebruikelijker om elkaar op gedrag aan te spreken... dan dat in Limburg is. Dat, dat is absoluut zo. Dus dan heb je het eigenlijk over die, die onderlinge maatschappelijke controle eigenlijk. Ja. ja. Maar Limburg is een katholieke provincie. Uh, ja, maar wat je daar veel ziet, is dat bijvoorbeeld mensen uh, huizen uh, in eigen beheer maar uh, bouwen. En daar hulp van krijgen van de buren, van kennissen, weet ik wel. Iedereen komt daar. Uh, het, het, en, en vervolgens help je je buurman weer. Ja. Dus het is. Uh, uh, ah. ik, krap jouw rug en, en dan kan jij mij Ja, maar helpen is rug. niet verkeerd. Nee, help is niet verkeerd, maar dan is het wel de vraag... waar komt dat bouwmateriaal nou precies vandaan? En uh, hoeveel is er nou precies betaald voor die cv-ketel? Mm -hmm. uh, dat soort dingen zie je in Friesland veel minder. En daar is men veel eerder geneigd om elkaar op gedrag aan te spreken... en het niet te accepteren als je oneerlijk uh, gedrag vertoont. Dus eigenlijk... Uh, uh... Is het dan dat... Dat, of dat een religieuze achtergrond heeft, daar durf ik echt geen uitspraak over te doen. Nee, maar je interviewt toch wel eens mensen over ja, maar... hun gedrag? Wat merk je dan als je, als je ziet die heeft een protestant of een christelijke of weet ik het welke achtergrond? Ja, ik, we hebben allerlei geloofsovertuigingen aan tafel gehad. Uh, daar zit in mijn beleving niet zo heel veel verschil. Anders dan, uh, wat, uh, en dan kom ik toch weer terug op normen en waarden. Op het moment dat dat duidelijk gecommuniceerd is, vanuit de werkgever. Heb je dat betere gedrag? En als dat vanuit de religie al van jongs af aan wordt ingebracht. en die normen en waarden die je daar hebt aangeleerd. passen binnen uh, de normen waarden van een organisatie. Ja, dan dus kan ik me voorstellen dat die mensen makkelijker in de pas lopen. Ja. dan mensen die dat op ja. een heel andere manier hebben aangeleerd. Dus um, uh, controle is beter dan dat vertrouwen geven wat mensen uh, doet. Dat wil ik niet zeggen dat, dat mensen uh, niet op basis van vertrouwen dit zouden kunnen doen. Uh, ze moeten er alleen ernstig rekening mee houden dat mensen daar misbruik van zullen gaan maken. Um, Kees van den Bos, um, uh, hoe, hoe um, he, heeft de overheid eigenlijk uh, vertrouwen in de burgers? Oeh, dat is een belangrijke vraag. Ehm... Um, um... Daar zijn de meningen ernstig over verdeeld. Dus Alex Brenninkmeijer, de nationale ombudsman, denkt van niet. Die denkt dat de overheid de burger als een soort robot ziet... die altijd voor zijn eigen belang gaat. Ikzelf ben daar wel wat optimistischer over. Dat vaak de overheid wel de redelijkheid van veel burgers inziet. Uh, en dat past ook wel bij, uh, bij data die we ook uh, hebben, onderzoeksgegevens. Dus dat 70% van de Nederlandse bevolking ongeveer is wel op coöperativiteit uh, ingesteld. Uh, en uh, het is echt iets van 8% of 10% van mensen... die heel individualistisch competitief gedrag zullen gaan uh, vertonen. En dat zijn inderdaad de graaiers. Maar een, een belangrijke groep zullen dat, uh, zullen dat niet doen. En, um, uh, want de overheid die, die controleert ons natuurlijk ook uh, um, volop. Uh, en dat zou dan eigenlijk weer, wat, wat Pieter Iijf zegt, um, uh, fraude moeten beperken. Ja, nou kijk, uh, los van de overheid. Misschien als ik het even trek naar de, uh, de wetenschap en de universiteiten. Daar speelt ook integriteit een uh, belangrijke rol. En hoe je daar met onderzoekers bijvoorbeeld om gaat. Ik denk dat bijvoorbeeld de commissie Schuitrecht zegt deze week: van hé, hey, je moet het zoeken in inderdaad meer gaan controleren. En je moet dat gaan combineren met dat mensen een andere norm en waarde heel duidelijk krijgen en die internaliseren. En dat je ook een platte cultuur krijgt waarin je inderdaad elkaar erop aandurft te spreken. Ook als bijvoorbeeld promovendus een hoogleraar aanspreken: van hé, hey, volgens mij is het heel raar wat er nu gebeurt. Volgens mij klopt dit niet. Dus dat, dat past wel bij, die, bij dat beeld wat, uh, wat hier wordt geschetst. Ja. Maar hoe, hoe kan het eigenlijk dat wij zo vaak onze eigen kleine bedrog en leugentjes goed praten? Hoe werkt dat toch? Dat wij... Uh, bedrogen... de, mens, de mens is een, uh, iemand die uh, aan zelfrechtvaardiging uh, doet. Dus je, je probeert het altijd een beetje goed uh, te praten. Van ja, ik ben wel toen van partner geswitcht... maar er waren hele goede redenen oh. voor. Nou, waarschijnlijk denkt die, die ex-partner daar heel anders over. <lacht> Denk toch? Ja, goed, daar heb je toch <laughs> over iets. Maar, maar, nee, maar, of... dat, maar dat speelt ook bij, bij morele issues. He? Dus in dat boek van Danny Raleigh uh, uh, over de honest truth... Uh, wat ook uh, deze week in de media uh, kwam in Nederland... daar zie je dat ook, dat mensen, als ze de, de keuze hebben... bijvoorbeeld bij het uh, doen van de belastingaangifte... van ja, ik heb ook nog uh, voor een lezing uh, wat geld overgemaakt gekregen... nou ja, dat vergeet ik eventjes aan te geven. Mm -hmm. spreken, de, dat soort... Dat soort dingen liggen uh, op de Maar wat noeren. is hun rechtvaardiging? Dat ze dat willen vergeten. Jezelf... Ze weten dat het fout is. Ze weten dat het fout is. Maar er zijn ook andere dimensies. Jezelf een beetje willen uh, kietelen. En denken van. Uh, hey, ik vind het eigenlijk wel fijn. Of ja, zo'n pen van, de, van, de, van het bedrijf. Wat maakt het uit? Nou, dan, hm. dan wordt het dus echt een glijdende. Uh, maar is dit hebzucht? Of is het lekker de overheid... Uh, nee, het is hedonisme. Een beentje richten. Het is, het is volgens mij hedonisme. Dus dat, dat, dat ligt wel dicht tegen hebzucht aan. Maar het is jezelf een beetje willen kietelen. Hè? Jezelf een beetje willen belonen. Op een ontrechte manier weliswaar. Maar dat is het volgens mij. Maar je zou denken, de meesten van ons hebben ook de ervaring... dat eerlijkheid eigenlijk een prettig tuur. gevoel geeft. Ja, weet je? Ja. Van, uh, ja. je? Je hebt niks te verbergen. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat we daar ook best wel... Uh, uh, misschien wat, wat, wat strenger in mogen worden... in dit uh, uh, tolerante, liberale Nederland. Mag ik dan meteen even iets ja. oplichten? Want ik heb een pen van het werk in mijn hand... en nu ben ik nu al even aan het werk, maar hij zat in mijn tas. Ja. <laughs> Betekent dat dat ik me zorgen moet gaan maken... als ik de belastingen moet in me gaan, uh, gaan vullen, <laughs> of niet? Bevind ik mij op een uh, geleidende schaal, Kees? Nou, ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat, ik denk dat we er allemaal op kunnen zitten... Oké. Okay, ja, maar dat is, ja, de, die die is een is, is een gewoon... slecht excuus. Dat we wijzen naar anderen. Anderen doen het ook. Nou, maar, nee, maar dat is, dat is hoe, hoe het werkt. En dan ja. vervolgens is, hoe je, moet je dat uh, gaan veranderen? Nou, dat is denk ik door die normen waarden helderder te maken dan we nu doen. He, dat we gewoon zeggen, nou, dat doen we gewoon niet. met Dat mm -hmm. soort dingen als pennen meenemen. Nou, dat, dat communiceren we vaak nou niet. Ja. Want dat doen we een beetje lacherig uh, over. En inderdaad ook uh, op belangrijke zaken. Dat we, dat we af en toe eens meer controles uh, hebben. Ja. Ja, misschien is het ook wel handig om, om iets, iets uh, toe te lichten. Um, binnen het bedrijfsleven uh, moet je de, mag je ervan uitgaan... dat ongeveer 90% van je personeel goud eerlijk is. 8%, nee, 2% is er echt op uit. Om te zo die zoekt bewust naar mogelijkheden om te frauderen. En 8% heeft de neiging tot frauderen... als er onvoldoende drempels zijn ingebouwd om je tegen te houden. En daar zit voor organisatie ook vaak de winst, in preventieve zin. Als je voldoende drempeltjes maakt door uh, duidelijkheid, door controle. Okay. Dan hou je die 8% hou je op, de op de rit. Dan, dan is onze zwakke geest uh, ja. niet tegen bestand. En, uh, men denkt vaak dat mensen dat gaan doen, frauderen. Om, uh, omdat ze met de rug tegen de muur staan, uh, financieel. Uh, dat is bijna nooit aan orde. Het is veel vaker uh, een stuk frustratie, uh, een stuk spanning zoeken. Uh, wat mensen ertoe brengt om, om dat uh, te gaan doen? Spanning zoeken. Neem nemen een plaatje mee. <lacht> nou Ja, dit is toch heel eigenlijk. Uh, we zijn een raar zwak soort. Dit dat is eigenlijk mijn conclusie. <lacht> nou. Ja, ik, zal de, ik zal de pen ja. uh, maandag weer uh, in de kast leggen. Nou, dat vind ik heel goed. <laughs> ja. Oké, okay, ja, het is uh, tijd voor muziek. Um, in de studio zonder zijn eigen band, uh, The Reflecting Elephants... is hier Charles Delle Marre met het nummer Voices in My Head. Head, trying to tell me everything. Went down to India to bathe in the holy river. Went down under, but all I could hear, oh, all I could hear, these voices in my head. Trying to tell me all these voices in my head to run away, yeah. These voices in my head, trying to tell me everything. Yeah. Went down to Jerusalem, trying to redeem myself. Try to talk to Jesus. But all I could hear, oh, all I could hear, them doctors trying to tell me, take them pills. Them doctors trying to tell me, see a screen. Them doctors trying to tell me everything. But all I could hear, oh, all I could hear, these voices in my head, trying to tell me, oh, these voices in my head. To run away, these voices in my head, trying to tell me everything. Yeah. Went down to India to bathe in the holy river. Went down under, but all I could hear. Oh, voices in my head, yeah, these voices in my head, oh, oh, oh. these voices in my head, trying to tell me everything. Voices in my head. U wilt hem natuurlijk allemaal gaan bewonderen, luisteraars, maar je moet heel lang wachten. Hij studeert nog, maar toch, 3 november. Dan treedt hij op in Utrecht in Tivoli. Vandaag praten we in Pavlov met sociaal psycholoog Kees van der Bos van de Universiteit van Utrecht, met fraude expert Pieter Ijs en met psycholoog en neurowetenschapper Michiel van Elk, van wie net een boek is uitgekomen en dat boek heet De gelovige geest. Michiel, hoe gelovig ben jij opgevoed? Ik ben vrij gelovig opgevoed, moet ik zeggen. Dus uh, van jongs af aan altijd naar de kerk geweest. En dat was een uh, evangelische of pinkstergemeente. Een beetje naar uh, Amerikaans model met uh, moderne muziek... en uh, veel bijzondere en emotionele gebeurtenissen. Zoals? Uh, nou, bijvoorbeeld het uh, zingen van emotioneel meeslepende liederen. Uh, mensen die, uh, waarvoor gebeden werd uh, dat ze genezen zouden worden. Uh, bijvoorbeeld het uh, vallen in de geest, zoals dat heet. Uh, waarbij mensen... Onder uh, werking van de Heilige Geest, zoals dat heet, op de grond vallen en vreemde bewegingen kunnen maken en vreemde klanken kunnen uitstoten. Dat gebeurde dus tijdens dat is die mijn niets, achtergrond. He? Dat gebeurde soms tijdens die diensten, ja. Heb jij dat ook wel eens meegemaakt, gewoon zelf? Ik heb dat zelf nooit meegemaakt, maar het fascineerde me wel altijd als een soort toeschouwer. Zoals, ik kan me herinneren dat ik me als kind of en als tiener al afvroeg: van wat gebeurt daar nou? Is daar iets bovennatuurlijks aan de hand? Of uh, houden die mensen zichzelf voor de gek door uh, een of ander ingewikkeld psychologisch of sociologisch proces? En nu? En, en inmiddels uh, ben ik dus niet meer uh, lid van een uh, kerk of gemeente. Uh, zes jaar geleden of zeven jaar geleden uh, ben ik van mijn geloof gevallen, zoals dat heet. Uh, na studie in de psychologie en de filosofie stapelde de twijfel zich steeds verder op. En uh, ko ja, kon ik er niet echt meer mee uit de voeten. En uh, ja, toen heb ik het uh, achter me gelaten. En gaandeweg heb ik daar steeds meer afstand van genomen... En, steeds meer een toeschouwersrol gekregen. En ho hoe werd daarop gereageerd? Want dat klinkt dan wel als een vrij hechte gemeente. We hebben daar veel discussie over gehad met vrienden en familie... Uh, die natuurlijk nog uh, grotendeels welgelovig zijn... Um, maar er werd in het algemeen vrij positief op gereageerd. Omdat het in de praktijk van het leven niet heel veel verschil maakt of je wel of niet gelooft. Want ik ging niet in één keer een radicaal anders leven leiden. Een goddeloos bestaan bij wijze van spreken. Maar ik hield me nog aan de christelijke ethiek. En daarin verschilde het leven niet heel erg van bijvoorbeeld uh, gelovige vrienden. Maar je ontkent iets wat voor je ouders heel belangrijk is. Dat klopt. Dus daar hebben we wel discussie over gehad. Ook in relatie tot het verschijnen van dit boek. Uh, omdat dat vragen oproept. Want heel veel mensen kunnen het boek lezen als een soort bedreiging voor het geloof. Omdat in het boek besproken wordt hoe we religie kunnen verklaren... vanuit een psycholo psychologisch perspectief of vanuit een neurologisch perspectief. En dat, dat soort onderzoek kun je als een bedreiging voor je geloof opvatten. Ja. En doen zij dat ook? Nee, dat valt wel mee, denk ik. En uh, uh, ik probeer in het boek ook aan te geven dat het ook niet hoeft. Zeg maar, dat het uh, conflict valt te vermijden. Even naar Pieter en, uh, en, en Kees. Zijn jullie gelovig opgevoed? Ja, ja, ik ben gelovig opgevoed. Maar inmiddels ook niet meer gelovig. Ook tijdens je studie bedacht? Nou, Misschien hebben we hem al... niet nodig. Nou ja, de middelbare school. Maar ja, klopt. Uh, ja. Uh, en Pieter? Ik ben uh, onbelast opgevoed. Oh. <laughs> Je hebt misschien ook iets prachtigs gemist. <laughs> je hebt wellicht. Ja, ja dat, dat, dat, dat zal je nooit weten. Ja, uh, Michiel, in je boek onderzoek je redenen waarom uh, wij geneigd zijn tot religie. En uh, die redenen haal je uit de biologie van de mens. Hè? Alsof mm -hmm. ze als het ware ingebakken zitten in onze natuur. En een van die verklaringen is, uh, een geweldig lang woord ga ik nu uitspreken, het aanwezigheidsdetectie dat we hebben. Wat bedoel je daarmee? Precies, het is het overactieve aanwezigheidsdetectie. Ja, dat overactieve het overactieve heb ik even weggelaten. Het is een uh, woord om uh, over te struikelen. Maar het idee is vrij, vrij simpel en een vrij elegante, uh, vrij elegante theorie. Het, uh, het idee is eigenlijk dat, uh, dat mensen geloven in bijvoorbeeld engelen, demonen... en het, uh, de aanwezigheid van een hogere macht... omdat we voortdurend geneigd zijn om het bestaan van andere mensen... en andere dieren om ons heen aan te nemen. En dit mechanisme is evolutionair voordelig. Omdat je je kan voorstellen dat als je door een donker bos loopt... dat dus je twee dingen kan doen als je iets ziet bewegen. Je kan ervan uitgaan dat er geen gevaar dreigt en doorlopen... met het gevaar dat mocht er toch uh, een potentiële vijand zijn... of een gevaarlijk dier dat je wordt opgegeten of wordt aangevallen. Of je kan ervan uitgaan dat er gevaar dreigt. En in eigenlijk alle gevallen is het dus beter om er ten onrechte... of eventueel uh, uh, oprecht van uit te gaan dat er gevaar dreigt. Omdat je daarmee uh, mogelijk gevaarlijke situaties vermijdt. En de theorie zegt nu van ons geloof in de bovennatuurlijke machten gaat terug tot, tot dit mechanisme. Doordat we als mens voortdurend geneigd zijn om het bestaan van anderen om ons heen aan te nemen... hebben we een soort voortdurend besef van aanwezigheid van anderen om ons heen. En zelfs als er niemand anders is, hebben we toch dat gevoel dat er iemand is. En dit gevoel zou wel eens ten grondslag kunnen liggen aan geloof in bijvoorbeeld een god of in het uh, bestaan van engelen. Omdat je maar beter om kan lopen voor een struiker over. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk ja. levert dat gunstig we, nou ja, gedrag dan... op. Zal God er ook van zijn. Maar ja, daar lopen we dan niet voor om. Maar er zijn ook wel uh, verhalen. Of, nou ja, dat is dan even de vraag of het verhalen zijn. Of dat het, het de waarheid is. Maar dat mensen uh, beweren dat ze uh, een geest hebben gezien. Of een engel. Dat is weer iets anders, denk ik. En, uh, het zien van verschijningen en bijvoorbeeld het zien van, een Maria van, een, van het beeld van Maria of van Jezus... Uh, dat is juist weer heel goed te verklaren vanuit de neurologie. Dat gaat ook deels wel terug op dat principe dat we geneigd zijn om mensen waar te nemen. Maar dit valt met name heel goed vanuit het brein te verklaren. Dat we gewoon de gebieden die betrokken zijn bij het waarnemen van anderen... die worden actief, zelfs terwijl er in de omgeving niets is wat daarmee correspondeert. Hoe komt dat? Uh, ja, er zijn verschillende verklaringen voor. Eén theorie is bijvoorbeeld dat, uh, uh, dat een bepaald mechanisme... wat ervoor zorgt dat we ons bewust zijn van wat we zelf genereren... niet langer meer werkt. Dus als je bijvoorbeeld zelf praat... dan ben je je bewust van het feit dat je zelf die geluiden produceert. Maar als dit mechanisme niet goed meer werkt... dan kunnen mensen bijvoorbeeld de ervaring hebben dat, dat ze stemmen horen. Of dat, dat ze bijvoorbeeld de stem van God horen. Mm. Maar dat betekent dat het dus voorkomt bij uh, mensen... waarvan het brein niet helemaal goed werkt. Die verschijnen. Uh, dat is de implicatie inderdaad. Of in ja. ieder geval het neurologisch te verklaren is. Dat ja. we vanuit de hersenen kunnen begrijpen hoe uh, visuele verschijningen en uh, auditieve hallucinaties, hoe die kunnen optreden. Maar ja. zou dat dan betekenen dat al die duizenden mensen die elk jaar uh, naar Lourdes trekken, um, eigenlijk dat doen uh, op een... Uh, want het verhaal is natuurlijk dat Bernadette Maria daar heeft gezien. Maar dat, uh, jij zegt dan eigenlijk nu dat uh, Bernadette ja, haar uh, brein niet zo goed werkte. Maar toch komen daar echt duizenden mensen op af, elk jaar. Ja, precies. Dat heeft een heel grote invloed. En vanuit een psychologisch perspectief kun je allerlei verklaringen aanvoeren... wat daar heeft plaatsgevonden bij Bernadette. Bijvoorbeeld de invulling van een licht wat zij oorspronkelijk had waargenomen. Uh, wordt vanuit de omgeving geïnterpreteerd van... het zou Maria wel eens geweest kunnen zijn. Mm -hmm. En zij gaat eigenlijk door op die interpretatie... Dus die verschijning uh, van Maria, die kun je wel vanuit psychologisch perspectief verklaren, maar nog steeds heeft dat heel veel zeggingskracht voor heel veel gelovigen inderdaad en komen daar uh, jaarlijks vijf miljoen mensen op af naar de uh, Lourdes. En, en uh, uh, uh, Bernadette heeft destijds uh, natuurlijk daar zelf ook echt in geloofd, denk ik, want anders dan. Dat denk ik wel, ja. De vraag is hoe dat gegaan is of zij naar aanleiding van die uh, suggestie van uh, mensen om haar heen daarin is en gaan geloven. En toen de groepsdruk zo groot werd ja. dat omstanders meegingen en uh, bij haar waren bij het zien van die verschijning... kon ze moeilijk zeg maar, ontkennen dat, haar, uh, dat ze daadwerkelijk iets zag. Groepsdruk? Dat speelt denk ik ook een grote rol, verwachtingen van de mensen om hen heen. Ja, Kees, okay. je bent sociaal psycholoog. Dat vak bestond toen nog niet, hoor, in de 19e eeuw, denk ik. De sociaal psychologie. Nee, nee, dat bestaat maar, pas sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus, uh, maar kan je er iets bij voorstellen dat zo'n meisje uh, dan maar meegaat... met wat de verwachtingen zijn van haar dorpsgenoten? Nou ja, ja groepsdruk kan wel heel veel dingen met je doen. Dat, dat, dat, daar geloof ik wel heel erg in. Ook ten positieve trouwens, maar... Uh, ja, misschien wel. Ik, ik, ik, dit soort illusoire dingen van religie... daar dat heb ik me nooit eh, erg in kunnen verplaatsen. Daar ben ik niet fantasierijk genoeg voor. Ben. Of Pieter Eips, is dat fraude dan? <laughs> nou, nee. nou, nee. Controle moeten we hebben. Nee, ja. okay. Camera's moeten er in die god hangen. <laughs> <Nee. coughs> Groepsdruk is natuurlijk uh, niet sinds de Tweede Wereldoorlog nee, uh, opeens uh, ontstaan. Dat bestaat al veel en veel langer. Um, er zit natuurlijk wel, er zijn voorbeelden over waarbij uh, in groepsgedrag dingen heel anders gaan... dan uh, wanneer je daar individueel voor zou staan in haren wat er uh, gisteravond is gebeurd. Een individu zou dat niet in zijn hoofd halen, maar omdat je met een groep bent gebeuren die, die, die ja. dingen. Ja. Kijk, religie denk ik ook, wat uh, de psychologie van religie ook aantoont, is... het begint vaak ook in ieder geval gedeeltelijk met een proces van zingeving. Je wil begrijpen wat de wereld om je heen uh, uh, uh, voor zin heeft. En ook uh, daarna, na, na het overlijden. En dat is heel fijn als je die zingeving kan delen met anderen. Dus vandaar dat het religie bijna ja. altijd gedeeld wordt in gemeentes. Ja. En als, dat, als die groepsdruk dan, uh, of die, ja, die gemeenteleden veel aan elkaar hebben... dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment... in dat soort zware toestanden... Dat, dat beschrijft Michiel ook in, in zijn boek, Michiel. Dat, dat godsdienst, hè, de overtuiging dat er een god is... ons bepaalde voordelen oplevert. Ja. Precies. Noem er eens een paar. Nou, uit heel veel onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat uh, gelovigen, traditioneel gelovigen... die tot een kerk of uh, religieuze gemeenschap behoren... bijvoorbeeld uh, lichamelijk wat gezonder zijn en geestelijk iets gezonder zijn dan niet-gelovigen. Uh, dat is een onderzoek wat of een bevinding die herhaaldelijk uh, gerepliceerd is. En uh, waar allerlei verklaringen voor zijn aan te voeren. Dus één verklaring is bijvoorbeeld een sociale gemeenschap, een sociaal netwerk... Uh, wat heel sterk... Uh, ja, gevormd wordt door een religieuze gemeenschap... En mensen kan helpen bij ja. het omgaan met ziekte bijvoorbeeld. Dus dan heeft het eigenlijk niet zozeer met God zelf te maken... maar dat je bij een groep hoort die ja, voor elkaar precies. zorgt. Ja. En wat Kees net noemde natuurlijk... dat je ook een soort verklaring hebt voor angsten. En, en, ja, we gaan dood, maar ja, er is er gelukkig nog een hemel waar God ons ontvangt. Ja, precies. Nou, dat geeft heel veel rust natuurlijk en heel veel betekenis aan je leven... waardoor je ook een oppassender leven kan leiden... wat wel mogelijk tot die gezonder leefstijl zou kunnen leiden. natuurlijk. Maar jij hebt ook geloven waar, dat, waar God als een soort boeman wordt neergezet. Leven die mensen ook fijner en gezonder? Ik kan me voorstellen dat dat leven onder zo'n druk juist eerder ziekte veroorzaakt. Ja, dat is natuurlijk de keerzijde van het verhaal. Want het onderzoek wat ik net noemde komt grotendeels uit Amerika en religieuze gemeenschappen in Amerika... waar een vrij positieve geloofsboodschap centraal staat. Maar tegelijkertijd kennen we in Nederland bijvoorbeeld... Uh, de bevindelijk gereformeerde kerk... waar een heel zwaar, relatief zwaar uh, geloof beleden wordt... met een god die uh, straffend is... en ja. uh, waar je maar net moet, tot de gelukkige moet behoren... Om, bij, uh, om erbij te mogen horen, zeg maar. En daarvan is bekend dat het inderdaad niet, geen, niet altijd positieve effecten heeft... maar ook kan leiden tot depressie en angst. Dus er zijn ook keerzijden van geloven. En waarom zou je dat dan nog vrijwillig willen doen? Ja, dat bedoel ik niet, nee, maar dat bedoel ik niet grappig. Maar dat, dat, is, dat, dat snap ik dan niet zo goed eigenlijk. Ja, er zijn allerlei processen die daarbij een rol spelen. Maar één belangrijke factor is, denk ik, angst. Een hele uh, ja, brede angst voor bijvoorbeeld uh, de dood. En om uh, zingeving te vinden in het leven. Geloven mensen in een mm -hmm. specifiek wereldbeeld. En als hen dat vertrouwd is gemaakt van jongs af aan... is het heel moeilijk om dat op te geven. En ondanks de negatieve... Uh, effecten die daaraan verbonden zijn, blijven mensen toch geloven. Want uh, um, uh, lang is uh, gedacht dat de religie zo'n beetje aan het verdwijnen uh, was hè? Mm -hmm. in Nederland. Ik bedoel, de kerken uh, lopen leeg. Uh, er zijn ook kerken die uh, leeg staan, die moeten worden verkocht. En daar zitten nu discotheken in of hotels of mensen die daarin wonen. Um, terwijl in Amerika, als je uh, daarnaar kijkt, dan is het juist heel, nog steeds heel erg groot en, en, uh, en groeit het nog. Mm het -hmm. is een cliché geworden bijna. De afgelopen ja. tien jaar de kerken lopen leeg en de secularisatie. En tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bijvoorbeeld dat uh, mensen niet per se minder geloven, maar dat het geloof minder beleefd wordt binnen traditionele kerken. Maar mensen zoeken het meer in spiritualiteit. Hè? Bijvoorbeeld in mindfulness training... of in de, uh, uh, andere religieuze stromingen... die uh, in Nederland in eerste instantie minder sterk vertegenwoordigd zijn. En daarnaast zie je natuurlijk ook heel sterk de opkomst... van uh, nieuwe religieuze stromingen, zoals de islam. Ja. Uh, die in Nederland nog steeds groeien. Nee, nou, ik zit naar jullie te luisteren en dan vraag ik me af... is geloven ook een selectiegemiddel geweest in de evolutie? Geloof in God? Dat je dacht... Uh, Beter die, want die leeft braaf. Of uh, geloven een evolutionair voordeel oplevert ja. in die zin? Nou, daar verschillen de meningen over. En er is zeg maar, één groep wetenschappers die stelt dat geloven inderdaad een evolutionair voordeel oplevert. Dus het maakt bijvoorbeeld dat uh, groepen beter bij elkaar blijven... en dat mensen zich aan de regels van de groep houden. En er is eigenlijk een tweede groep wetenschappers die stelt dat geloven... Uh, eigenlijk een soort bijproduct is van de evolutie. Dus op zich levert het geen voordeel op. Maar gewoon puur door het feit waarop ons brein functioneert. En als gevolg daarvan geloven wij. En dat eerder besproken overactieve aanwezigheidsdetectiemechanisme... is daar eigenlijk een voordeel van. van doordat we voortdurend gevaar waar willen nemen... geloven we als, uh, als een soort onschuldig bijproduct in hogere machten. Maar het kan niet zoveel kwaad. Ja. En heb je nou voor jezelf een bevredigend antwoord gevonden in het boek? Uh, in de eerste acht hoofdstukken wel, denk ik. Daar bespreek ik eigenlijk allerlei aspecten die een rol spelen bij religie. Mm -hmm. Van gebedsgenezing tot parapsychologie... tot meditatie, overlevering van religieuze verhalen. Uh, en dat zou je allemaal kunnen lezen als een soort argument tegen het geloof. Maar ergens uh, heb ik de neiging om uh, uh, de conclusie in het midden te laten. Van al die onderzoeken die... je die kennen we, maar wat je daar nou mee moet, dat, uh, dat hangt af van of je gelooft of niet gelooft. En zowel als gelovige als niet gelovige kun je met dat onderzoek heel veel verschillende kanten op. Denk ik. Dus je kunt eruit halen waar je zin in hebt? Eigenlijk wel. Of je kan er zo'n zo draai aan geven dat, dat, dat, dat je er altijd wel mee uit de voeten kan. Maar dat lijkt me nou juist onbevredigend. Ik vind het juist wel mooi om een genuanceerd beeld daarin neer te zetten. Omdat de neiging bestaat om uh, bijvoorbeeld heel sterk reductionistisch te zijn vanuit Wat de neurowetenschap. Dat we alles reduceren tot hersenactiviteit. Dus God zit tussen onze oren. Uh, als we iets zien in, in het brein wat oplicht, als mensen aan het bidden zijn... dan betekent dat dat God kennelijk uh, in dat hersengebiedje aanwezig zit. Uh -huh. Dat is uh, reductionisme. En in het boek probeer ik te zeggen dat dat inderdaad een mogelijke interpretatie is. Maar dat bijvoorbeeld een gelovige dat kan interpreteren... als een mechanisme wat God in de mens gelegd heeft... waardoor wij in hem geloven. Dus ook als we met mensen praten zie je dat er uh, dingen actief worden in het brein. Ja. Maar dat betekent niet dat, dat jullie in mijn hoofd zitten op dit moment... Want er is iets buiten mij wat correspondeert met de activiteit in mijn brein. En met God zou het ook zo kunnen werken. En dat is eigenlijk een beetje de crux die ik in de epiloog probeer aan te geven. Van ja, Je kan zowel met als zonder het geloof in God met dit onderzoek uit de voeten. Ja, je vergelijkt het dan met het kijken naar een prachtige zonsondergang... of een ander natuurverschijnsel. Mm -hmm. Dan ga je ook niet, terwijl je daar aan de, aan de, aan de zee zit, denken... Hoe, hoe gaat het nu eigenlijk in mijn hersenen? Maar dan is het gewoon genieten. Precies. En zo werkt het voor de gelovigen ook, denk ik. De wetenschappelijk geïnteresseerde gelovige kan het allemaal voor waar aannemen... en die kan met belangstelling lezen welke hersengebiedjes allemaal actief worden... tijdens bidden, tijdens meditatie, tijdens het zien van hallucinaties. Uh, maar dat neemt niets af aan de betekenis van die ervaringen. En die betekenis is denk ik het centraal element van geloven. Ja. Maar als wetenschapper ben je natuurlijk nooit tevreden met, ja, het kan dit zijn, het kan dat zijn. Dat kan jij als, als leek wel zijn, of als ex-gelovige. Maar wetenschappers wetenschapper wil natuurlijk toch uiteindelijk een antwoord. Waar, precies hebben, Hoe komt dat ja. toch? Ja, hoe zit de vork in de stil? En uh, daarbij is het goed om uh, op te merken... dat eigenlijk het onderzoek naar dit onderwerp... nog een beetje in de kinderschoenen staat. Dus er is wel wat gedaan, maar heel veel onderzoek is uh, relatief nog... Uh, uh, uh, nog maar kort geleden begonnen en heel veel theorieën zijn nog niet getoetst. Dus bijvoorbeeld dat idee van dat overactieve aanwezigheidsdetectiemechanisme... is een mooi idee. Het, uh, je kan het begrijpen vanuit de theorie... maar het is nog nooit aangetoond dat het ook daadwerkelijk zo werkt... en dat dit een rol speelt bij religie. Dus ik denk dat de uitdaging voor de wetenschap is om dit soort theorieën meer op systematische wijze te gaan toetsen. Om te kijken ja. of het ook echt zo is. En, en mijn collega Kees van der Bos heeft daar bijvoorbeeld uh, uh, onderzoek naar gedaan. Een aantal jaren terug met de Terror Management Theorie. Kees, voel vertel eens, Kees. <laughs> <laughs> <Ja>. Op tafel. <laughs> uh, ja, nou, kijk, een van de dingen die uh, een belangrijke rol speelt. in dat zingevingsproces, bijvoorbeeld bij religie. is dat je wil weten van. Uh, uh, hoe je om moet gaan met het feit dat, uh, dat we sterfelijk zijn. En wij weten dat we ooit komen te overlijden. En dat, dat uh, gevoel, dat die, die, uh, die kennis, die drukken we weg. Daar willen we niet continu aan denken. Want dan, dan word je gek en dan heb je zoiets van... wat doe ik hier nog? Wat doe ik hier in dit radioprogramma of in mijn werk? Of... En daarom druk je dat weg. Maar als je mensen daaraan herinnert, dan krijgen ze meer behoefte aan zingeving. En ook al gaat het bijvoorbeeld ten koste van anderen. Dan ga je meer aan je eigen ingroep aan je eigen groep hechten. Dan ga je meer negatief denken over mensen die negatief denken over jouw culturele normen en waarden. En je daar heel erg negatief tegen afzetten. En in die zin is zeg maar dat gevoel van dat terrorgevoel, van ik kom ooit een keer te overlijden. Dat kan een belangrijke bron zijn voor religieuze uh, overtuigingen. Dat je meer gaat hechten aan je religie uh, bijvoorbeeld. Maar dat, want dan is religie een voorbeeld van die zingeving. Maar dat kan bijvoorbeeld ja. ook zijn dat je uh, elke dag soep gaat uitdelen aan daklozen. Ja, of dat kan zijn dat je uh, een hele gezonde leefstijl hebt. Of dat je uh, ontzettend interessant werk hebt waar je, waar je helemaal uh. in op uh, gaat. Hè, dus er zijn heel veel verschillende zingevingsmechanismen... in de, of uh, processen in de samenleving aanwezig die je kan, uh, kan kiezen. En, en daar speelt dat, dat terror management idee dat idee dat we ja, sterfelijk zijn, maar dat we weg willen drukken... dat speelt daar een rol bij. Dus het is heel dynamisch. We weten het, maar we willen het ook weer onderdrukken. En, en nou, daar ben je telkens mee aan het balanceren. En vandaar ook sorry, die, die zelfrechtvaardiging waar we het eerder over hadden. Vandaar dat je af en toe denkt, nou, ik mag mezelf al een beetje belonen. En daar komt dat vandaan, omdat je telkens met die spanning bezig uh, bent. En dat verandert niet met het leeglopen van de kerken. Nee, want dan gaan mensen dus op zoek naar andere zingevingsprocessen. En misschien dat die uh, wat, zeg maar wat meer ouderwetse kerken dat die niet meer aanspreken. Maar dan gaan mensen op zoek naar meer moderne vormgegeven uh, religie. Of ze gaan naar andere zingevingsprocessen op, uh, op zoek. Hè. Ga maar bijvoorbeeld op, als je op vakantie bent, je ontmoet mensen. Ga maar eens met ze praten. Dan komen ze heel vaak komen ze van nee, maar ik ben eigenlijk op zoek naar dit. Of ik ben, uh, ik ben nou aan het yoga aan het doen. Dat is heel lekker. Dan ben ik helemaal mijn hoofd is helemaal leeg. Uh -huh. Of het boeddhisme vind ik toch wel heel interessant... vandaar dat ik hier in Tibet ben. Ja. Nou, dat, soort, dat soort dingen zijn mensen continu mee bezig. Maar daarmee zeg je eigenlijk... het is voortdurend een vlucht voor de dood... Nou ja, de dood. nou ja, dat zeggen die Management mensen. En ik zeg dat komt voort omdat je je wilt zingeving aan het leven geven. en Je wilt je, je prettig over jezelf voelen, niet onzeker over jezelf. Dat zeg ik. En daar zijn die Management mensen het niet helemaal mee eens. Laten we het zo even samenvatten. Dat is er weer een zingeving voor jou. Uh, nou, Pieter, ja. uh, hoe doe jij dat dan? Jij hebt geen geloof waar je aan vast kunt houden. Nee, ik... Uh... Het klinkt misschien heel cru. Ik uh, kijk er een beetje tegenaan... alsof ik het een uh, verarming vind, om wel te geloven. Uh, in die zin dat uh, er vaak een invulling wordt gezocht na het leven. Dus uh, is het pijn dat ze uh, vergelijkbaar met... ik ga genieten als ik 65 ben. Uh, terwijl ik er, uh, erin sta, als ik nu geniet, dan hoef ik niet te wachten. Okay. Maar je kan toch ook nu genieten en dan ook hopen dat je, ja, maar je later de, de, nog kan genieten... Ja, Ach. natuurlijk wel. Maar er zit toch iets. omdat je die angst aan laat praten. of in dat angstgevoel blijft leven. dat je dan toch. Eh, het, het mooie in het verschiet ziet. Goed. Hartelijk dank. Pieter Huis, Michiel van Elk. en Kees van der Bosch. Luisteraars, als je wilt reageren, dan kan dat. Hè. Even mailen naar Pavlof, radio, het NTR. En het boek van Michiel van Elk. is uitgegeven bij Bert Bakker. en het heet De Gelovige Geest. Wij zijn er volgende week weer. Informatie